Top 40 Top 40 Top 40 Welkom luisteraars bij deze Nederlandse Top 40 zoals gebruikelijk op de zaterdagmiddag bij Radio Els 558. En het is vanmiddag de beurt aan de nummer 47 van de 11 e jaargang die van 22 november 1975. En er staan in die lijst 17 Nederlandstalige producties, 6 Nederlandstalige, 1 Fransstalige en 33 Engelstalige. Verder zijn er in de lijst 13 stijgers, 19 dalers, 3 blijven stationair staan, 5 nieuwe platen en dat betekent ook dat er 5 verdwenen zijn. En dat waren bijvoorbeeld Mike Berry met de tribute to Buddy Holly, 10 weken genoteerd. En bereikte de hoogste positie als zijn nummertje 2. De uh, Classics met My Russian Lady, 7 weken genoteerd en bereikte de 14e plaats. Kilbert O'Sullivan, I Believe It When I See It, 6 weken genoteerd en de hoogste positie was nummer 11. Efric Simone met Ramalaya of Ramadan, weet ik veel allemaal, 7 weken genoteerd en die kwam niet hoger als nummertje 13. En The Brotherhood of Man, nu toch eindelijk echt vertrok uit de top 40 met Kiss Me, Kiss Your Baby, maar liefst 11 weken genoteerd en het bereikte. Nummer 2 als zijnde de hoogste positie. En je hoort het misschien, we hebben een nieuw tuintje opgezocht van de top 40. Het bevalt mij nou eigenlijk niet zo, nu ik het in mijn kloptelefoon hoor. Maar misschien zeggen jullie: van Ach god, dat is wel eens weten. Is leuk, natuurlijk, hè. Nou, we gaan maar snel beginnen met die lijst, want anders uh, wordt het nooit half vijf natuurlijk. Uh, we beginnen zoals gebruikelijk, dat doen we iedere zaterdag, met nummertje 40, de hekkesluiker van deze week. En dat was een ex-nummer 1 hit. Het is Alexander Curley in de tiende week met Guus. Goedemiddag, Radio Hels 558 tot half vijf, de top 40. Guus, kom naar huus, want de koeien staan op springen. De varkens met hun vreten en het hooi met van het land.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 nou kan een boer niet zonder trekker, dus een nieuwe massa komen. De doos werd omgekeerd, het kapitaal geteld. En op zaterdag werd Guus de buus naar Rotterdam genomen. In en inzien binnen, zak had Guus een flinke boerentiet met geld. Guus Uitenwaard het zich nooit in stad vergeven. Hij kende alleen het dorp, het land, de oude boerderij.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 Gus kom naar huis, want de koeien staan op spring De varkens met een vreten en het hooi met van het land Gus kom naar huis, want daar we een rare ding Dit kan toch zo niet maar Gus. wat is er aan de hand? Guus Utenwerp liep daar constant aan te denken Toen ergens in de binnenstad een struisje tot hem zei Hey, ga je mee Ze zijn lekker neutjes schenken Daar komen enkel mensen met manieren zoals jij Huis de Constans geeft je een kans, gaat Kom je lekker mee naar boven? En Gus dacht, als Pastoor het wist, dan kom ik in de hel. Die blote pillen naakte wieven. lieven. kon het niet geloven. Dit had de waard nog nooit ervaard, maar Gus had het nu wel. Ja, Els, het is warm in de studio. Ik weet het, want de, de zon die staat hier op uh, het studioraam. En achter het glas, dan is het gewoon, gewoon bloedheet geworden. Terwijl het buiten gewoon een beetje koud is. Want volgens mij gaat die winter nu echt een beetje komen. Je hoorde de hekkensluiter voor deze week in de Nederlandse top 40 van 40 jaar geleden: Alexander van 34 naar 40 onderuit en het zal dus wel de laatste keer zijn dat je hem hoort in de top 40. En dit zakt naar 39 van 32 afkomstig. Het is het prachtige liedje van die tijd van vroeger van Peter Wiedemeijer. In de vijfde week helaas gezakt. En waarschijnlijk voor de laatste keer dat je hem hoort. Weet je nog die tijd van vroeger? Misschien was het toever, want alles leek veel kleiner dan nou.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 Die lang de stem van Doris deed Hey, weet je nog die tijd van vroeger? Misschien was het toen vreemd. We hebben zes Nederlandstalige platen in de lijst dan van vandaag van die top 40 van 40 jaar geleden En dit was de eerste die langskwam die tijd van vroeger van Peter Wiedemeyer. Vijf weken genoteerd van 32 naar 39 Dit is de top 40 All Hit Radio Radio, radio Els 558 en waarschijnlijk ook wel de laatste week voor Demus Roussos in de, ze, in, de, in de negende weken, zelfs al negen weken genoteerd voor Pardona mee van Demus Roussos. Maar dat gaat wel zakken van 33 naar 38. Welkom bij Radio Els 558. Now the time has come to say goodbye. But I don't want to see you start to cry. Now at last comes the end of the game. We knew we'd have to face it. Close your eyes and let me go away. And believe me, I really tried to stay. There's no reason, and no one's to blame. Somehow we'll have to take it. Perdon. Als je zo'n plaatje dan 9 weken hoort en je weet dat het de laatste keer is, dan is het wel een beetje snik snik hoor. Want je gaat je eigen gewoon hecht aan zo'n plaatje als je hem iedere week moet draaien. Demis Roessus, zoals gezegd, met mee van 33 naar 38. En uh, meneer Peter de Wit, wees mij erop dat, ik, uh, dat, er twee, dat het al de tweede Nederlandstalige plaat was, die van Peter Wiedermeijer. Maar ik beschouw Guus kom naar Huus nou niet zozeer als Nederlandstalig, maar meer als zijnde de boerendialect. Dus er staat één plaat in, in de categorie boerendialect. Wij gaan door met die lijst van 28 naar 37. Alweer zo'n zo zakker hè? Ja, van Jack Jersey geluid hoor je er allemaal bovenuit. Het nummer is afkomstig van André Mos, mijn Spanish Rose in de zevende week van 28 naar 37. Spaanse Roos van André Mos, ja het zal waarschijnlijk toch wel echt de laatste keer zijn dat je hem hoort in de top 40. Van 40 jaar geleden, 9 weken genoteerd, van 33 naar 38 gezakt. 24 uur per dag, de vergeten hits. Goedemiddag, dit is Radio Els. En dit is het nummer, even kijken hoor, op mijn lijstje. Ja, nummertje 36 van 26 afkomstige. Dat is zo jammer, want ik vind het zo'n lekker plaatje. Hier is Husky in de zesde week met Vivir. nieuwe worden hier in de top 40 van 40 jaar geleden bij Radio Els 558. u hoorde het 36 geluid Husky met Give It Up. geschreven door Martin Duiser en Wally Tax en op nummertje 35 de eerste nieuwkomer. Nieuw. Het zijn de heerlijke, fantastische jongens van de BG's en hier is Nights on Broadway nieuw in op nummertje 35. Komen voor vanmiddag vinden we terug op nummertje 35. Die geweldige BG's met Nights on Broadway. En ik zit met tijdens het luisteren even af te vragen van hoeveel hits zouden die, die jongens wel niet gehad hebben. En ze gingen ook moeiteloos met uh, de ontwikkeling van de muziek mee van de jaren 60 naar de jaren 70. Want ze paste zich gewoon aan en ze maakten gewoon discoplaten. ongelooflijk. Een prachtige aanwinst voor de top 40 voor de komende weken. En dit is een zakker van 22 naar nummertje 34 in de zesde week. We hebben het hier over Natalie Cole en This Will Be in de top 40 van 40 jaar geleden. Via internet is Radio Els 558 met de top 40 momenteel ook te beluisteren op de FM 105.4 in het noorden van het land. En dat wordt allemaal mede mogelijk gemaakt door het Rijbewijshuis. Dus als je daar als je les wil nemen met een, met een auto, en niet met een fiets, maar met een auto, dan moet je daar maar eens even op Of gewoon even op Facebook even wat uh, raadplegen, dan kom je daar vanzelf wel achter. En dat is dan toch wel weer leuk dat we ook gewoon weer eens een keer live in de eten zitten. Hij gaat heel langzaam naar beneden, heel langzaam, iedere keer maar een paar plaatsjes. Zes weken genoteerd voor Bob Marley en de Welers met de live uitvoering van No Woman No Cry hier in de top 40. Het is uh, vier minuten voor de klok van half drie. Dat heb je als je interactieve radio maakt, dan raak je soms wel eens een beetje in de war. En Ik heb er ook op Facebook niks van gehoord want ik ben gewoon nummertje 33 vergeten. Jawel, want dit is nummer 32, van 31 naar 32 gezakt, Bob Marley in de zesde week met No Woman No Cry, maar we hadden er nog eentje tussen staan. En ja, Ik kom er net op tijd achter, dus die gaan we nu eerst even inhalen natuurlijk. Ja, die kunnen we niet vergeten hoor, die jongens van de trams, daar zijn ze veel te goed voor. Vijf weken genoteerd voor de trams met Hoek Verleij van 27 naar 33 gezakt. Nog niet eerder overkomen dat we een plaatje vergeten zijn in de top 40. Maar ja, als je natuurlijk dan ook druk bent met heen en weer lopen naar de laptop. Om meneer Peter de Wit weer even antwoord te geven op een p-beetje. Dat gaat niet zo snel, Peter. Want uh, ik heb dat niet op mijn telefoon zitten. Dus ik moet iedere keer heen en weer lopen. Want ik zie wel op mijn telefoon dat je wat gestuurd hebt. Maar ik kan dat dan niet via mijn mobiele telefoon beantwoorden. Zo, dat was even wat interne informatie bij de luisteraars. Verder natuurlijk helemaal geen boodschap aan hebben. En nu zijn we toegekomen aan de tweede nieuwe en die is zo prachtig allemachtig. Ik heb hem zo vaak gedraaid. Het is een van mijn favorietjes. Your Music on Internet. Radio Els. Hier is Jigsaw. Nieuw win op nummertje 31. En het is allemaal getiteld Sky High. Sky High. weken genieten van deze jongens van Jigsaw met Sky High komen ze nieuw in op nummer 31. Het zijn trouwens bijna allemaal van die geweldige platen, alle nieuwkomers in de top 40, dat belooft wat voor de toekomst. De toekomst in het verleden dan, hè? want het is wel een top 40 van 40 jaar geleden en in diezelfde top 40 is het weer tijd geworden voor een overzichtje wat we hebben gedraaid tussen de nummertjes 40 en 31. Van 34 naar 40 gezakt, ex nummer 1 hit Guus van Alexander Kuldi in de tiende week, 5 weken genoteerd voor Peter Wiedemeijer met die tijd van vroeger gaat hij onderuit van 32 naar 39, Demes Roesos ook al op zijn retour in de negende week met Pardona mee van 33 naar 38 gezakt en 9 plaatsen naar beneden van 28 naar 37 voor André Mos in de zevende week met zijn Spaanse Roos. up van Husky in de zesde week. Van 26 naar 36 onderuit en op nummertje 35 vonden we de eerste nieuwkomers. Het waren de jongens van de BGS Gees met Nights on Broadway. This Will Be van Natalie Cole, 6 weken genoteerd, maar liefst 12 plaatsen naar beneden. Van 22 naar nummertje 34 en 5 plaatsen onderuit van 27 naar 33 voor de jongens van de Trams in de vijfde week met Hooked for Life. Bob Marley, die blijft maar heel langzaam zakken. Hij staat inmiddels al zes weken genoteerd en hij zakt één plaatsje van 31 naar 32. En zojuist hoorden we de tweede nieuw komen op nummertje 31, Jigsaw met Sky High. En dit staat op nummertje, uh, even kijken hoor, op nummertje 30 hè, van 35 afkomstig van The Outlaws in de tweede week. Vorige week nieuw binnen op 35 nu stijgen ze naar nummertje 30 met There Goes Another Love Song. Sometimes I feel I getting kind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 Where I know I belong Wish and a hope and I was already there I just heard a voice that whispered in my ear singing There goes another love song Someone singing about me again There goes another love song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 Het nog overleeft. <lacht> Ja, met dit soort nummers moet ik gewoon altijd meeklappen met mijn handen bovenop het mengpaneel. Dus ik hoop dat alles nog een beetje werkt. Wat een geweldige plaat is dit. Een ex-nummer 1 hit van Henk de Nijf en zijn Jets. In de negende week zakt hij helaas van 25 naar 29 met Stan de Gunman. Het is echt geweldige muziek hier in de top 40. Wat jammer eigenlijk dat dit soort platen niet meer gemaakt worden. We gaan naar nummer 28 toe. Afkomstig van nummer 19. Het is Paul Kelly in de zesde week met Cat Sexy. de historische top 40 van 40 jaar geleden was dit het nummer 28 geluid Get Sexy van Paul Kelly. Er staan bijna geen files in Nederland, er is wel een melding op de A59 Oskno. Zonzeel. ligt er rommel op de weg. En dit is ook een zakker, alarm schrijft 6 weken genoteerd voor Piet Veerman, Rolling on the River van 20 naar 27. Slowly rising sun So wonderful To be back home again I can feel a tender touch Of the sun's embrace All my nights I feel them sail away I feel Corey's face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 Comes to you, but I never saw what you did understand. Stumbling through the darkness and every time I wasn't true. You could read between the lines again. I've been going on the river, a traveler. Never change in sand I dare say that it ain't Bye. Bye. Uitstapje de, uit de kets van Piet Veerman, ja want de cats bestonden toen gewoon nog in 1975. Ex-alarmschijf, Piet Veerman natuurlijk met Rolling on a River. zakt die 7 plaatsen naar nummertje 20 hier in de historische top 40. Oh, broem broem broem broem broem. We gaan even op een motor rijden. Nee hoor, dit is Big Mouth en Little Eve. Drie weken genoteerd en ze gaan maar slechts drie plaatsen omhoog met Jodalali, Jodalade. Goedemiddag, je luistert naar de historische, o, historische top 40 van 40 jaar geleden hier bij Radio Els 558 en ook te beluisteren op de FM 105.4 voor Groot-Friesland. Het duo zal natuurlijk nooit zo succesvol worden als zijn vorige partner hè, met Maggie McNeil. Mouten McNeil scoorde nummer 1 niet, allemaal lopende band onderhand in de begin jaren 70, maar met Big Mout en Little Eve zou dat niet het geval zijn. Toch gaan ze nog drie plaatsen omhoog, van 29 naar nummer 26. En op nummer 25 vinden we de derde nieuwkomer. Het zijn de jongens van de Eagles en het is al schitterend prachtig allemachtig plaatje, hier is Lying Ice.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 Maar geen singles band natuurlijk hè de Eagles nee ze hebben prachtige LP's uitgebracht die kwamen wel vaak in de top 100 terecht maar in de top 40 kwamen we ze niet zo vaak tegen op uitzonderingen daar gelaten en dat is de, dit eentje van Lion Ice komt nieuw binnen op nummertje 25. We gaan aardig op uh, richting de tijd van 3 uur en dan krijgen we weer uh, de nieuwe Elsplaat voor de hele komende week en daarna gaan we weer door met de top 40. Maar eerst nog even nummer 24. En dat is wel jammer hoor. Maar ja, het is onvermijdelijk hè. Zijn zak in de top 40 is een keertje. We hebben het hier over Tietz In en Goodbye Love. In de zevende week gaat hij onderuit van 18 naar nummertje 24. Dit is de top 40. 5, 5 Radio Els. Ik ben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 chocolademelk met rum. Lekker, lekker. Zitten zit er zomaar door de Elsplaat heen te praten. Dat het natuurlijk eigenlijk niet. Ja, nou ja, dat heb je als je chocolademelk met rum krijgt. <laughs> Let's Dance van David Bowie is de Elsplaat de hele komende week. Hit radio. Radio L. 558. Top vierde, top vierde, top vierde. Ja, we hebben een beetje een melige buivenmiddag. We weten ook niet hoe dat komt hoor. Uh, je hoorde natuurlijk David Bowie uit 1983 en Let's Dance. En dat is die geweldige Elfsplaat. Die ga je in alle leefprogramma's schuiven. Die horen de volgende week hier op Radio Els 558. Maar wij gaan niet door met de top 40 van 40 jaar geleden. Het is de 11e jaargang nummer 47 en het is de lijst van 22 november 1975. En er ging wel wat fout in het eerste gedeelte, want we hadden een plaatje vergeten. Maar het is allemaal nog goed gekomen. Dus we zijn inmiddels al aan nummertje 23 bland. Het gaat best wel hard van de week eigenlijk. En daar staat een Nederlandstalige plaat. Jawel, vijf weken genoteerd voor dit zangeres zonder naam. En ze zakt van 15 naar 23. En het is allemaal getiteld In Hamburg. Goedemiddag, dit is Radio Hels 558. In Hamburg loop ik langs de straat. Was nog geschreven? Een troon. Over via het wereldwijde internet kun je Radio Els ook in Groot Friesland op de FM beluisteren. Dan moet je even naar de frequentie 105.4 gaan. En dat wordt allemaal mede mogelijk gemaakt door het rijbewijshuis. Als je nog uh, niet auto kent rijden en je wil dat heel graag leren om over de snelwegen te vliegen, dan moet je daar gewoon eens even naartoe gaan. Het rijbewijshuis op de FM 105.4. En wij horen hier de zangeres zonder naam. In de vijfde week zakt ze van 15 naar 23. Dan hey gaat het opeens weer hard, maar ze zat wel mooi bijna in die top 10. En er zijn twee uitvoeringen van dit nummer van I'm on Fire. Maar deze gaat het helaas niet redden. Drie weken voor Jim Gilstrap En hij zakt een plaatsje van 21 naar 22 in de historische top 40 van 40 jaar geleden op Radio Els 558. Natuurlijk hier in de Nederlandse top 40 ze zakken van 10 naar nummertje 21 in de 8e week met Lucy, Lucy, Lucy, Lucy, Lucy, ja ja, ja, ja, ja. Zo, het is weer tijd geworden voor een overzichtje wat we gedraaid hebben tussen de nummertjes 30 en 21. Van 35 naar 30 omhoog. There goes another love song van de Outlaws in de tweede week. Negen weken genoteerd voor Hank, de nijfende Jets, ex-nummer 1, in ten de gunman. Gaat vier plaatsen naar beneden van 25 naar nummertje 29. Ook al een zakker op nummertje 28 afkomstig van nummertje 19. Het is Paul Kelly in de zesde week met Cat Sexy. Ex-alarmschijf Piet Veerman in de zesde week met Roning on the River. Zeven plaatsen naar beneden van 20 naar nummertje 27. En drie plaatsen omhoog voor Big Mouth en Little Eve in de derde week met Jodeladie. Dan gaan ze omhoog van 29 naar nummer 26. En op 25 vonden we de... Derde nieuwkomer. Een plaatje afkomstig van de Eagles. Geweldig, allemachtig, prachtig. Lion Ice was dat getiteld. Tiets in aan het zakken in de zevende week. Met Goodbye Love gaan ze onderuit. Zes plaatsen van 18 naar nummer 24. De zangeres ondernaam in de vijfde week. Ook al een zakker. Acht plaatsen naar beneden van 15 naar 23. Met In Hamburg. En I'm on Fire. De eerste uitvoering die we tegenkomen in de lijst van Jim Gilstrap. Drie weken genoteerd. Van 21 naar 22 gezakt. En zojuist hoorden we de Glamrock van Mutt in de achtste week. Geen nummer 1 is geworden. Voor deze jongens. En dat is wel een beetje opmerkelijk. Van 10 naar nummertje 21 gezakt. En op nummertje 20 vinden we weer een stijger hoor. Uh, dan moet ik wel de goede knop hebben, daarna toch, anders gaat het allemaal niet goed. Ja, ja, ja. Het zijn de jongens van Limousine uit Nederland. Geschreven door Martin Duizer. Hier is Daddy Krempa. Vorige week nieuw binnen op nummertje 24. En ze stijgen door naar nummertje 20. De Nederlandse formatie Limousine, dus de hekkensluiter in het linker rijtje van de top 40, want ze stijgen van 24 naar nummertje 20, want ze kwamen vorige week nieuw binnen op nummertje 24 en slechts 4 plaatsen omhoog, dus of dit echt een grote hit gaat worden, ik vrees het ergste voor de jongens, maar het klinkt best wel aardig natuurlijk. Op nummertje 19 hebben we de voorlaatste nieuwkomer, het is John Denver en het prachtige, allemachtige Calypso. Nieuw, nieuw.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 To understand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 geworden van uh, hoe noemden ze dat vroeger ook alweer, oh ja alle 13 dood of zoiets hè? je had altijd een uh, ja je had altijd platen dat was alle 13 goed was een verzameling LP met allerlei hitjes uit die tijd dan en uh, er werd natuurlijk een parodie op bedacht. Alle 13 dood. En er zitten er al heel wat tussen hier in de top 40 hoor. Je hoorde de 1 na hoogste nieuwkomer in de top 40 van 40 jaar geleden. John Denver was dat met Calypso. En op nummertje 18 een zakker. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik kan daar niet zo treurig om zijn. Ik ben wel weer blij dat het plaatje vrij lang duurt. Want ik heb honger, dus dan kan ik een boterham met pindakaas gaan maken. Hier is Kamal in de derde week. En hij zakt van 13 naar 18. All my life belongs to you. All my dreams are yours to share. All my love is yours to keep dear. Take my hand and say Zoals we nu dobber negers hebben, dat is een uitdrukking natuurlijk de laatste tijd, nogal populair. Hadden we in de jaren 70 uh, onze Knuffel neger En dat was dit er eentje van hoor. Kamal. Drie weken genoteerd. Prachtige zanger. Van 13 naar nummertje 18 gezakt met Son d'Amour. Het is inmiddels al, uh, we gaan al aardig richting de klok van half 4. En ik heb toch het gevoel dat we ruim voor half 5 klaar zijn. Als we tenminste gewoon een beetje doordouwen, zoals dat heet, hè. we gaan naar het nummertje 17 geluid. Alweer een Hollandse formatie. Sommerset, twee weken genoteerd. Vorige week nieuw binnen op nummertje 30. En ze stijgen door naar nummer 17. has night, all alone in a barroom. Met a girl, with a drink in her hand. She had ruby red lips, cold black hair. That would tempt any man Then he came and sat down at my table And as he placed his hand Top 40 muziek, wat zich geheel heeft aangepast aan het weer buiten. Want het is somber en triest en het is koud. Ja, Het is echt herfst. Je hoorde het nummertje 17 geluid. De Somerset in de tweede week. Met Almost Poesweet. Bu Poesweet. Zoiets kan mij het schelen. Top 40: Top 40. Een plaatje wat stationair is blijven staan. Ja, en daar kan ik me ook wel iets bij voorstellen ook. Drie weken genoteerd voor Hamilton Bohannon. En het is allemaal getiteld Food Stomping Music. Welkom bij de Nederlandse top 40 van 40 jaar geleden hier bij Radio Els 558. De disco geweld komt je huiskamer binnen en bij sommige mensen ook op de snelweg. Je hoorde footstomping music van Hamilton Bo Hennen in de derde week. Hij blijft staan op nummertje 16. En we hebben David Bowie als zijnde de Elsplaat, maar we hebben hem ook hier in de top 40 staan. Jawel. Vorige week nog in de top 10 op nummertje 7, maar hij gaat nu onderuit. Acht plaatsen maar liefst naar nummertje 15. In de zesde week is hij David Bowie en Fame. als DJ als je eigenlijk moet niezen en het blijft een beetje vastzitten dat je, je half half zit. Ja, ja. Is niet leuk allemaal natuurlijk in de top 40. David Bowie hoorde je. Zes weken genoteerd. Hij gaat van 7 naar nummertje 15. En het is tijd geworden in de top 40 voor de hoogste nieuwkomer op nummertje 14. De klapper. We hebben het over de ex-alarmschrijver van vorige week. Het is Penny McLean. En met Lady Bump komt ze nieuw binnen in de top 40 van 40 jaar geleden op nummer 14. Nieuw, nieuw, nieuw, nieuw, nieuw. Verder in de tijd komen in het verleden. Ja, zo gaat dat. Komen we steeds meer disco-geweld tegen. Als waren dit een beetje een. Uh, een nog een voorzichtige uitvoering hoor, van de disco. Het wordt de komende jaren nog veel en veel erger. De ex-alarm van vorige week opnieuw binnen op nummertje 14. Het was Penny McLean met Lady Bump. En vorige week kwam nieuw binnen op nummertje 23 Lucifer. En het schitterende. I can see the sun in late december. Ze stijgen 10 plaatsen van 23 naar nummertje 13. Dit is de top 40! In de Nederlandse top 40 van 40 jaar geleden. Hier bij ons, Radio Els 558. Ook te beluisteren op de FM 105. Punt. Nog wat? Oh ja, 105.4. Ik heb het opgeschreven, anders vergeet ik het. En dat wordt allemaal mede mogelijk gemaakt door het Rijbewijshuis. En uh, wat wil ik vertellen? Oh ja, Lucifer natuurlijk met Margriet huis en Henny Huisman achter de drums, volgens mij toen nog. Vorige week nieuw binnen op nummertje 23 en ze gaan 10 plaatsen omhoog. En het zal voorlopig nog wel de rustpunt in de top 40 zijn. Dat is toch ook wel weer eens even lekker tussen al dat disco geweld. En dit staat op nummertje 12 en dat stond ze vorige week ook. We hebben het hier over Mieke en als je hem een paar keer gehoord hebt, vind je hem gewoon nog goed ook. Ik vind hem allemachtig prachtig. Vier weken genoteerd voor Mieke met mijn beste vrienden.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 Ik zou hem een schop onder zijn kont geven hoor, Mieke. Ja, echt waar. Maar je blijft er helaas op de 12 plaats staan mee. Dus uh, het wordt net geen top 10 hit. En dat is toch wel een beetje jammer voor het uh, meisje. Geschreven door vader Abraham, oftewel poet Pierre, korten natuurlijk vier weken genoteerd. En we beginnen al een beetje spanning te voelen, want we gaan bijna die top 10 binnen. Hè? Ja, ja, maar eerst gaan we nog even luisteren naar nummertje 11. Vorige week stond hij nog op nummertje 17. We hebben het hier over het duo Berry en Eileen in de derde week. Stijgen ze door van nummertje 17 en 11 met bedheims. Welkom in de historische top 40 van 40 jaar geleden. Bertans, and me I don't mind the rain It covers up the tears Bertans, since we're not Good friend whose heart are the story ends Paint my days in shades of gray The times rain and saw me weather. I don't mind the rain It covers up the tears We're not together Every rainy day Is a way to bad times Stay at home Speak to the telephone Lives are plain Shades of gray The times Says we're not together Every Dan anders gaat het niet goed. En in de top 40 is het weer tijd geworden voor een overzicht wat we gedraaid hebben tussen de nummers 20 en 11. Vier plaats omhoog voor Daddy Grandpa van Limousine in de tweede week van 24 naar 20 nieuw binnen op nummer 19 John Denver met Calypso. Onze knuffel 9 Kamal in de derde week met Jansson Damour op zijn retour van naar nummertje 18. Somerset in de tweede week, almost pushwaded. Vorige week nieuw binnengekomen gekomen op nummertje 30, stijgt door naar nummertje 17. En op 16 blijven staan stamping Music van Hamilton Bohannon in de derde week. Zes weken genoteerd voor David Bowie uit de top 10 van 7 naar 15 met het nummertje Fame. En de hoogste nieuwkomer vonden we op nummertje 14, Lady Pump, de ex-alarmschijf van vorige week van Penny McLean. Twee weken genoteerd voor Lucifer, vorige week nieuw binnengekomen op nummertje 23 en stijgt 10 plaats omhoog naar nummertje 13 met I can see the sun in late december. Mieke met mijn beste vriendin vier weken genoteerd blijft staan op nummertje 12 en zojuist horen we Barry en Aline in de derde week stijgen ze door van 17 naar nummertje 11. En op nummertje 10 een plaatje wat de afgelopen weken heel gestagen omhoog kroop. En ze kwamen vorige week terecht op nummertje 5. Ze staan 10 weken genoteerd. Hier zijn de stylistics en I can't give you anything. Uitsluiter van de top 10 op nummer 10 van nummer 5 afkomstig Peter de Wit, de Stylistics in de tiende week en Can't Give You Anything. En de volgende die hebben we eigenlijk al een keer gehoord, want die stond ook al op nummertje 22 in de uitvoering van Jim Kempstrup, maar dit is de uitvoering van 5000 volt en dat wordt wel een grote hit hoor, let maar eens op, 4 weken genoteerd voor 5000 volt. I'm on fire afkomstig van nummer 11 naar nummer 9. Make a chance with someone new, you'll see I could make you fire burn with a touch, I just won't keep Deze uitvoering gaat ons geheugen natuurlijk in. Hè, van 5000 volt op nummer 9, afkomstig van nummer 11. I'm on fire in de vierde week. Ja, ik zit gelijk even hier naar de klok te kijken. We gaan geen plaatje meer doen. Nee, we gaan gewoon even wachten op het tijdstip van 4 uh, uur. En dan gaan we gewoon even lekker door met die top 40, de laatste nummertjes.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 Top 40 Top 40 Top 40 Welkom, luisteraars, in het derde en laatste gedeelte van de Top 40, waar we de nummertjes 8 tot en met nummer 1 gaan doen voor je. We doen vandaag de lijst van 22 november 1975, dat was de 11e jaargang, nummer 47. En ik was hier even afgeleid, want het is weer zover. We hebben het meestal in de Top 40 eigenlijk op elke zaterdagmiddag. Als ik dan uh, hier uit het raam kijk naar, van de studio, er staat ongeveer 30 meter verder een hele mooie berg. En als het zonnetje schijnt, dan schijnt hij precies op die berg. En in het avond, half avondrood is dat zo prachtig gezicht. Want het is hier een beetje opgeklaard en het zonnetje schijnt gewoon weer. Dus wat dat betreft valt het weer eigenlijk toch wel weer mee. En dat komt mooi uit, want ik moet nog even de deur uit. Maar we moeten even verder gaan met die lijst natuurlijk. Trouwens, we zijn niet alleen via radio, via internet te beluisteren. Maar ook momenteel op de FM 105.4 in Groot Friesland. En dat is allemaal mogelijk gemaakt door het rijbewijs huis zoals dat heet, nummertje 8, ach wat jammer, ex-alarm schijf, drie weken genoteerd, vorige week nog doorgestegen naar nummertje 9 en nu slechts één plaatsje omhoog, maar nog wel met een stipnotering, dus er is nog hoop voor Utterfire met Thanks for the Love, goedemiddag, je luistert naar de top 40 van Radio Els 558. Een jaar geleden vonden we ze terug op nummertje 8, en Fire, ex schrijft schijf, plaats omhoog van nummer 9 en nummer 8. Wat wou ik eigenlijk vertellen van Uurt Fire? Oh ja, net een beetje als de BG's, ze ze eigen... eigenlijk heeft Uurt Fire zich ook moeiteloos aangepast aan de muziekstijlen die veranderden door de jaren heen. En op nummertje 8. Mag ik niet meer zeggen. Op nummer 7 staat al oh, een prachtige plaat. Want ik ben fan van die dame. Helaas overleden. Connie van der Bos Op nummer 7. Afkomstig van nummer 8 in de vierde week. Goedemiddag. Goedemiddag. All Hit Radio. Radio Els. Five, five eight. Ik denk nog vaak aan kleine Sjaak. Groot in het kattenkwaak.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 Nem kapot, dat was een schot van Sharky van de Hoek. Net als Earth Fire, één plaats omhoog voor Conny van der Boos in de vierde week van 8 naar nummer 7. En het wordt spannend in de top 40, want we gaan bijna straks naar die top 5 toe. Maar dit staat op nummer 6. Vorige week kwamen we de jongens binnen nieuw, al zijn de X-alarmschijf op nummer 14. En ze gaan 8 plaatsen omhoog naar nummer 6. Hier is Do it Anyway you want it. Zo ongeveer, ja. Volgens in deze top 40 zijn er heel veel platen die maar 1 of 2 plaatsen zakken of 1 of 2 plaatsen stijgen. Dat is een beetje opmerkelijk. Dit was eigenlijk een uitzondering erop. Do it anyway, you Wanna van People's Choice. Ging omhoog van 14 naar nummer 6. Dus uh, we zullen wel eens even kijken of er heel veel verschuivingen zijn in die top 5. Zometeen, dat wordt toch wel een beetje spannend. En het nummer 5-geluid, daar had ik niet van gedacht dat het zo'n hit zou worden. Maar het is het toch wel geworden. Weer één plaats omhoog voor Billy Swan in de vijfde week met Everything's the Same in de historische toch 40 van 40 jaar geleden. You went away and left me cause you thought you could hurt me. But I got news for you. I'm still strong. same there ain't nothing changed the sun still shines and the rain still rains and i'm still Oh, niet helemaal, want er gaat één plaats omhoog. Billy Swan van 6 naar nummer 5 met Everything's the Same. En dit is de ex-nummer 1 hit van de George Baker Selection, die hitfabriek uit de jaren 70. Vijf weken genoteerd voor Morning Sky van 2 naar nummer 4. Don't hide your heart behind the wall. Don't walk alone, the gray and dark night.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 to like silver clouds more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 vond dit destijds verschrikkelijke muziek, maar nu vind ik het allemachtig prachtig. Jawel. Joyce Maker Selection, dat was wel de hitfabriek uit de jaren 70, hoor. Nou, het is zover, hè. we gaan toe aan de top 3 van de Nederlandse top 40 van 22 november 1975. Vijf weken genoteerd. Hij heeft het dus best lang over gedaan om in die top 3 terecht te komen. Vorige week steeg hij door naar nummer 4.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 Ach, ach, ach, ach, wat een verhalen, wat een verhalen. Maar hij staat er wel mee op nummertje 3. En wie weet wat de toekomst brengt, zit er een nummer 1 hit in voor Reinhard Meij. Hij stijgt in ieder geval nu nog maar één plaatsje van vier naar nummer 3. Oh, dat mag ik niet zeggen. Van nummer 4 naar nummer 3 in de vijfde week. En ik mis er nog eentje, hè? En dat is zo'n geweldige, allemachtige, mooie plaat. We hebben het natuurlijk over Casey en de Sunshine Band. Ex-alarmschijf, vier weken genoteerd. En hij stijgt één plaatsje van nummertje 3 naar 2 in de Nederlandse top 40. Hey, swing along, kid. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Voor de top 40 van 40 jaar geleden, van 22 november 1975. En nu zijn we bijna toegekomen aan nummer 1, maar we zullen eerst even een overzicht geven van de complete top 10 van deze top 40. Van 5 naar 10 gezakt. Can't give you anything van de stylistics in de tiende week. 4 weken genoteerd voor 5000 volt. Ze stijgen van 11 naar nummer 9 met I Am On Fire. Thanks for the Love van Earth Fire Excel Schrijft Drie weken genoteerd. Eén plaats omhoog van 9 naar nummer 8. Ook één plaats omhoog. Connie van der Bos in de vierde week met Jacy van der Hoek gaat ze, stijgt ze door van 8 naar nummer 7. Van 14 naar 6, maar liefst 8 plaatsen omhoog voor de People's Choice. Met Do It Anyway, You Want. X-alarmschijf 2 weken genoteerd. Vijf weken genoteerd voor Billy Swan. Langzaam naar de top met Everything's the Same. 1 plaats omhoog van 6 naar nummer 5. X nummer 1 hit van George Baker Selection. Morning Sky in de vijfde week 2 plaatsen gezakt van 2 naar nummer 4. uit Meij met Als de Dag van Toen in de vijfde week. 1 plaats omhoog van 4 naar nummer 3. En ook 1 plaats omhoog voor Casey en de Suns and Sunshine Band. X-alarmschijf 4 weken genoteerd met That's The 2 I Like It. Stijgt hij van 3 naar nummertje 2. En dat betekent dat we weer dezelfde nummer 1 niet hebben als vorige week. Ex-larmschijf, vijf weken genoteerd inmiddels. Dave en danse maintenant. Zeg, bedankt voor het luisteren. Dit was de top 40 voor deze zaterdag. Volgende week zijn we er natuurlijk gewoon weer. En wat mij zelf betreft, graag tot een maandag met een reguliere afwasshow zoals dat heet. Bedankt voor het luisteren. Fijn weekend verder. En graag tot maandag. Dag, dag, bye, bye, zwaai, zwaai. 7, 6, 5, 4, 3, 2 1 1 1 1 1 1 1